Said the laureate. This minx, of course, is sharp as any lynx and blacker, deeper than the drinks as any hot and without remorse for the minx, said she, and the drinks you can see are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 Telephone number that you can change the address to, but you can't stop me from loving you. No, you can't change that. No, no. Se è andata via Laura non è più cosa mia da che sei qua mi chiedi perché l'amo se niente più Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Amsterdam mag D66 niet meer aanschuiven bij de onderhandelingen over een nieuw college van burgemeester en wethouders. D66-fractieleider AG Telleman stelde gisteren voor om de onderhandelingen te heropenen. Zo had ze al twee keer afgebroken uit onvrede over de benoeming van de pvda Lodewijk Ascher tot waarnemend burgemeester. Op haar optreden kwam veel kritiek. De leden van D66 wilden dat er weer met de PvdA gepraat werd. Maar de PvdA voelt daar niet meer voor. De partij zegt dat niet duidelijk is wat ze aan D66 heeft... en wil alleen met GroenLinks en de VVD een college vormen. Voor het eerst in zeven jaar staat er geen Engelse club in de halve finales van de Champions League... Manchester United werd gisteren als laatste Engelse club uitgeschakeld door Bayern München. Aan 2-1 in nederlaag in München kwam Manchester binnen 7 minuten met 2-0 voor. Daarna werd het nog 3-0, maar vlak voor rust scoorde Bayern tegen. In de tweede helft moest Manchester door een rode kaart verder met 10 man en fieldsperspeler Wayne Rooney uit. In de 74ste minuut schoot Arjen Robben Bayern naar de halve finale. De Duitsers spelen daar tegen Lyon, dat zich plaatste ten koste van Bordeaux. In Rio de Janeiro is het dodental na het noodweer opgelopen tot 133. Er wordt nog gezocht naar meer dan 50 vermisten. Door zware regenval ontstonden maandag en dinsdag bijna 200 modderstromen. Veel huizen in Rio de Janeiro werden verzwolgen door de modder, vooral in sloppenwijken. Als in de toekomst een bedrijf in de financiële sector staatssteun krijgt... moeten de bestuurders alle extraatjes inleveren, schrijft minister De Jager in een brief van de Tweede Kamer. Het gaat om extraatjes als aandelen, optiepakketten en bonussen... Inclusief bonussen voor prestaties uit eerdere jaren. Tot nu toe raakten bestuurders alleen hun bonussen kwijt over het jaar waarin hun bedrijf overheidssteun kreeg. Twee. Vannacht kans op een bui. koelt af tot zes graden. De komende dag eerst plaatselijk een bui. Daarna overal droog en zonnig. En een graad of dertien. Dit was het NMS Show. Zandvoort heeft het. Al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2010. Al twintig jaar. Live. Met, met, met nu U, de nacht Flo -rider. Bad boys, bad boys. Alexander girl, I know what you like